No. Mm -hmm. Luisteraars, welkom bij alweer de dertiende aflevering van Inspiratieradio. Ik ben Christel van Wingerde. En ik ben Richard Buitenek. Uh, Inspiratieradio is een uh, programma wat gaat over persoonlijke ontwikkeling. En we hebben vanavond in onze uitzending Ellen Hokken, en we gaan het hebben over hypnotherapie. Welkom Ellen in onze uitzending. Dankjewel Christel. We gaan nu eerst naar een nummer. En uh, dit is van uh, Amy McDonald's, Mr. Rock and Roll. Hallo, welkom. Dankjewel. Wil je iets over jezelf vertellen? Nou, mijn naam is dus Ellen Hocke en uh, Ik vind het heel leuk om in Zandvoort te zijn. Nu is van deze kant, want uh, vaak maak ik lange strandwandelingen heerlijk om uit te waaien. Gelukkig kan dat makkelijk, want ik woon uh, dichtbij in Heemstede. Daar heb ik mijn uh, praktijk voor hypnotherapie. En daar woon ik samen met mijn partner Gabriel Tonino. Het klinkt heel buitenlands. Klopt dat ook? Nee, het is niet buitenlands. Uh, ergens heeft hij grootouders vanuit Oostenrijk geloof ik. want okay. vandaan. In uh, Tonino betekent niet anders dan uh, tonijn. Dus het valt wel mee. <laughs> ja. Ellen, je bent een hypnotherapeut. Zoals je net al vertelde. En wanneer ben je dit gaan doen? Zo'n uh, 15 jaar geleden wilde ik een andere wending geven aan mijn leven. Mm -hmm. En ben ik eens gaan kijken wat er zo aan mogelijkheden waren. En zo kwam ik op de hypnotherapie terecht... Dus nu heb ik inmiddels zo'n uh, ruim 10 jaar, 11 jaar mijn praktijk. Leuk, ja. En ja. Heb, je, heb je daarvoor nog uh, andere dingen gedaan? Heb je een, ik, mis, ik kan me voorstellen dat je een soort passie hebt om mensen te helpen, want dat hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje in deze richting. Heb je daarvoor nog dingen gedaan en wanneer is dat begonnen? Nee, ik, het is wel zo dat ik uh, zeg maar, uh, als liefhebberij uh, geïnteresseerd was in astrologie en handlijnkunde. Dat soort zaken, allerlei dingen die met spiritualiteit te maken hadden. Mm -hmm. Daarom heb ik toen deze switch hier naartoe gemaakt. Daarvoor was ik meer bezig met, zeg maar, finish, eh, commerciële dienstverlening. Mm -hmm. Commerciële dienstverlening? Daar kun je er iets over zeggen? Dat is een andere hoek. Mm -hmm. Ik werkte bij een uh, communicatieadviesbureau. Oh. Grappig, mijn vriendin die uh, werkt bij een communicatieadviesbureau. Als mensen die, die zitten in de communicatie, ja, ja. Dat is een, grappig. Een, een dynamische wereld, heel wat anders dan uh, hypnotherapie. Hè? Heel wat anders en daarom is het zo leuk om zo'n switch te maken. Ja, ja, ik herken sorry. dat ook heel, heel uh, erg bij mijzelf, want ik zit dus zelf ook in de marketing sales branche. Ik ben consultant en uh, ik ben dus ook nu bezig met die switch te maken. Sowieso doe ik natuurlijk dit al mm -hmm. en nog een aantal andere dingen zoals een meditatiecursus uh, bij LifeFit. Maar ik ben dus echt uh, heel erg bezig om die switch uh, voor 100% te maken. Dus ik ken dat, dat is heel mooi. Ja, ja. leuk om te horen. Ja. Kun je thuis uh, voor de luisteraars thuis misschien even uitleggen... Nog wat is hypnose? Want dat, dat, ja, heel veel mensen zullen er wel een beeld bij hebben. Maar voor sommigen is dat toch een, uh, nou, een ver weg iets. Dus. Ja, als mensen denken aan hypnose... dan denken ze vaak aan uh, zo'n show op toneel. Dan mm -hmm. wordt er een soort van uh, magisch sfeertje gecreëerd... Waarbij uh, mensen die daar ontvankelijk voor zijn... Uh, op het toneel worden uitgenodigd om uh, dingen te doen om het publiek te amuseren. Een beetje een Rostelli juist weer. Ja, uh, sfeer. zoiets. <laughs> en uh, daar is uh, in de praktijk voor hypnotherapie helemaal geen sprake van. Nee. Er wordt gebruik gemaakt van trans. En trans kun je zien als een uh, naar binnen gerichte aandacht. Je richt je echt helemaal op jezelf, op je binnenwereld. Waardoor je makkelijker contact kan maken met het onbewuste... en bij uh, dingen van jezelf kan komen... die op bewust niveau niet zo toegankelijk zijn. En daardoor kun je afdalen zeg maar, naar de oorzaak van je probleem. Het aanpakken, oplossen, veranderen, doen wat nodig is... waardoor je je doel kunt bereiken. Zeg je daarmee dat uh, de, de oorzaken van veel problemen... eigenlijk in je onbewuste zitten? In je onderbewuste of onbewuste? Het is maar even hoe je het noemt. Ja, ja ik spreek zelf liever van onbewuste. Onbewuste, mm -hmm. En ja, naar mijn idee liggen daar uh, de oorzaken van veel problemen. Oké, okay, ja. dus niet in het bewuste. Nee. Dus dat geeft al meteen uh, eigenlijk een beetje een clue van als mensen vanuit het bewuste probleem proberen op te lossen. Bijvoorbeeld ik ga stoppen met roken. Dat dat dus heel moeilijk is, want ze hebben dus geen contact met het onbewuste. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat is iets wat ze dan op bewust niveau ook heel graag willen en kunnen en denken ik ga dat gewoon doen. Ik laat die sigaret uh, staan. Mm -hmm. Maar toch op de een of andere manier lukt het niet. Is er iets van binnen wat maakt dat je toch weer naar dat pakje pakt. Ja. En het gaat juist om dat iets van binnen waar je geen controle over hebt, om daar wat meer over te weten te komen. Ja. Zodat je een bewerking erop kan doen en het op kan lossen. Ja. En het kan integreren in je persoonlijkheid, waardoor je de vrije keus krijgt van steek ik wel of niet een sigaret op. We gaan het bij de volgende blok uitgebreid hebben daarover. Hoe kun jij echt helemaal leven van deze praktijk, Ellen? Ben je echt... Nee, ik werk niet helemaal uh, als hypnotherapeut. Okay. Ik werk ook nog bij het uh, communicatieadviesbureau. Oh, dus je combineert eigenlijk uh, die twee. Dus enerzijds commercieel, anderzijds um, hulpverlenend, zeg ja. maar. Ja, ja, mooie combinatie. Ja. Um, en je zit in Heemstede, heb je ook een website? Mijn of? website is um, hypnotherapie-heemstede.nl Mooi, Dan kunnen de luisteraars ook... Uh, op jouw website, uiteraard uh, op onze eigen website uh, www.inspiratieradio.nl kunt u sowieso ook uh, de gegevens van uh, Ellen uh, terugvinden. Ja, um, het grappige is, ik misschien even leuk voor de luisteraars dat we iets nieuws uh, aan het proberen zijn luisteraars. En dat is al nog even, uh, Christel en ik kijken elkaar nu lachend aan. Zo, van, uh, ga jij nu wat zeggen of ga ik wat zeggen? Tot nu toe hebben we altijd... Uh, of Christel had een blok of ik had een blok. En nou proberen we dat een beetje wat te verlevendigen. Maar als zij mij dan aankijkt van nou ben jij aan de beurt om dat te gaan vragen. En ik heb geen vraag. Dan sta ik natuurlijk ook een beetje met een mond vol tanden. Dus dat is nog even met... Nou uh... aardig dat je zo eerlijk bent <laughs> Richard. <laughs> dat is nog even, even wennen. Maar uh, dat geeft niet. Ik vind het wel heel leuk. Zullen we het nieuwe of het nummer even aankondigen misschien Christel? Ja, dat is goed. Dat is... Uh... Herman heeft weer een uh, heerlijke naam uitgezet ja, voor me. Ja, ik ben blij dat het <laughs> Bedankt, niet, uh, moet opkomen. <laughs> het is uh, Terraram Bukabam Jan. En uh, een prachtig nummer, luistert u maar. <middels> banjana tera on the home g duka banjana tira nom tira nom tira nom guru ram vai guru ram vai guru ram sacharam sacharam sacharam duka banjana G. Duca Banjana, Te Ranam Guru Sacha dan, Sacha dan, Duka Banjana, Teraanamji, Duka Banjana, Teraanam, Duka Sop-tja-rom, sop Satcharam, Satcharam, Duka Dukkabanjana, Tiranam, Ji Duka Panjana, Tiranam, Duka Panjana, Ja! Charam, juga panjana tiranam, ji, juga panjana tiranam. Tiranam, tiranam, tiranam. Tira bhai guru ram, bhai guru ram, bhai guru, guru sacharam. Sacha We waren net uh, al een beetje de, de dieptes van de menselijke geest aan het uh, binnendringen. Mm -hmm. En dat ging over uh, het verschil tussen het bewuste en het onbewuste. En toen zei je van, uh, nou eigenlijk uh, worden de stemmetjes vooral gevoed vanuit het onbewuste. En daar zijn we ons uiteraard niet bewust van. Ik zelf noem dat in mijn praktijk belemmende overtuigingen. Hè? Dus dat zijn de stemmetjes die jou mm -hmm. iets zeggen. Die komen vanuit het onbewust. Hoe heet dat in de... Hypnotherapie En kun je daar iets over zeggen? Ja, ik zie het meer als een soort uh, deelpersoonlijkheid van iets deelpersoonlijkheid. wat jou uh, laat doen wat je eigenlijk niet wilt. Ja, precies. En daar kan je dus contact mee maken en mee leren samenwerken met zo'n deel. In plaats van dat het iets doet wat je niet wilt. Hmm. Waardoor je een soort uh, integratie tot stand probeert te brengen. Dus uh, meer vriendjes worden dan vijanden blijven, doe je ja, dat? Ja, want als je vijanden blijft, dan verlies je het altijd, want je bent allebei die delen. Mm -hmm. Dus je kunt er beter mee leren om ermee samen te werken. Oké. Okay. Ellen, uh, vertel eens als de mensen bij jou uh, een afspraak maken voor hypnotherapie. De mensen komen naar jou toe, kun je me ja. even vertellen... Wat hun te wachten staat en hoe lang de sessies duren, en hoe vaak ze bijvoorbeeld zo'n sessie kunnen uh, tot zich nemen? Een sessie duurt over het algemeen één uur. Mm -hmm. En als het om de een, een of andere reden ietsje uitloopt, omdat iemand ergens toevallig heel erg in zit, dan kan het wel zo'n een klein beetje uitlopen. Mm -hmm. Maar in principe is het één uur. Mm -hmm. En um, over het algemeen komen de mensen één keer per week of één keer per twee weken. Mm -hmm. En als ze wat langer in therapie zijn, kan het zich uitbreiden tot één keer per drie weken. Ja, ja. En hoeveel sessies heeft een mens gemiddeld nodig om uh, tot uh, het resultaat te komen? Ja, dat hangt er een beetje van af van de klacht en wat iemand wil. Mm -hmm. Maar over het algemeen uh, is dat zo tussen de... Zes en de twintig sessies, dertig sessies mm -hmm. hangt helemaal vanaf af van wat iemand wil. Ja. Wil iemand één klein specifiek probleem oplossen? Ja. Of wil die uh, het groter aanpakken? En zijn er meerdere dingen waarvan het echt belangrijk is dat hij daar een stap in gaat maken? Dat hangt helemaal van de vraag van de cliënt af. En doe je een intake met mensen? Ja, het eerste gesprek is altijd uh, oriënterend, dat ze met mij kennis kunnen maken, ik met de cliënt, bekijken waar de cliënt precies aan wil werken, wat het doel is van de cliënt en wat hij ervan verwacht. Uh, we maken afspraken. Uh, het is ook belangrijk dat de cliënt zelf in actie komt, want uh, ik ga ervan uit dat de cliënt het weet, het kan en het gaat doen. Mm -hmm. Dus ik probeer zoveel mogelijk de cliënt stimuleren om zijn probleem op te lossen. Ja. Als ze dan bij jou komen, gaan ze dan, hoe ziet dat eruit? Zit je dan tegenover elkaar of in een aparte stoel of ga je liggen? Wat, wat, wat, leg eens uit aan de luisteraars. Hoe, wat kunnen ze verwachten als ze bij jou binnenkomen? Het kennismakingsgesprek gebeurt altijd in een gewone makkelijke stoel... waar je zo gezellig bij elkaar zit... Mm -hmm om te praten over datgene waar je aan wilt werken. Mm -hmm. En op het moment dat je in trance gaat... dan kan je gebruik maken van een relaxstoel... waarbij je wat lekker achterover kunt zitten... en je wat makkelijker kan ontspannen. Mm -hmm. maar wat is eigenlijk het verschil tussen hypnose en trance? Of is dat hetzelfde? Dat is hetzelfde. Okay. Ja. En daar heb je wel... Verschillende lagen in je kunt wat dieper in trans gaan of je kunt oppervlakkig in trans gaan. En slaap je dan ook echt of ben je hoe, ben je dan echt helemaal weg? Dat is met zo'n uh, Pendel. pendeltje <laughs> voor je hoofd, je kijkt naar links en naar rechts dat je echt helemaal weg bent. Of is nee, dat niet je zo? bent niet weg, het is een naar binnen gerichte aandacht. Mm -hmm. Je kunt het vergelijken als dat je bijvoorbeeld in de trein zit, je maakt een lange reis, je kijkt naar buiten en je denkt opeens van hé, hey, ben ik al hier. Dan ben je op dat moment in trance geweest. Op het moment dat je eigenlijk niet meer normaal besef van tijd hebt. Waardoor dat verward raakt. Okay. Het tijdsbesef. Dat is dan een teken dat je in trance bent geweest. Wat, wat mij ook opviel. Ik ben ook een, paar, een tijdje heb ik bij een uh, hypnodame gelopen. Um, wat mij altijd opviel is dat als je een hypnose was. Dat je toch nog gewoon heel bewust was van alles. Hè? Dus je hoorde nog steeds de bus voorbij reden. Je kon nog steeds nadenken, je wist ook wat je zei, je wist ook of je rare dingen zei of niet. Daar kon je ook de beslissing van nemen, hé, hey, ja. daar houd ik mijn mond uh, over. En dat is vaak een, een, een beeld wat mensen wel van hypnose hebben, hè? de rastelli problematiek zou ik maar even zeggen. Kom je dat vaak tegen, dat mensen denken dat ze totaal overgeleverd zijn aan je? Ja, en sommige mensen zijn dan ook een beetje teleurgesteld, want die denken ja, ja. dan uh, oh, dat ik wel. met mijn vingers knip twee mm. keer en uh, dat ze dan vervolgens in trance gaan en dat ik daarna nog een keer knip en dat dan hun probleem is opgelost. Maar zo werkt het dus niet. Uh, nee. nee, ze zullen echt zelf ook in actie moeten komen. Ik snap het. Ik vind het een heel leuk gesprek uh, tot nu toe. Ik, uh, voor mij is het ook een beetje oude tijden herleven. Ik heb je verteld dat ik uh, ook samen heb gewoond met iemand die hypnotherapie deed. Ja, dus je hebt een beetje dus, uh, ervaring. Ja, ik heb een beetje ervaring. En ik heb ook bij iemand een tijdje, zeg maar, uh, nou, hoe zeg je dat? Uh, therapie gedaan met hypnotherapie. En uh, ja, het zijn, uh, ik heb er hele goede herinneringen aan. Dus ik vind het ook leuk om hierover te spreken. De vraag eigenlijk die je nu wil stellen van uh, wat voor klachten hebben mensen die bij jou komen? Dus wat, waar is hypnotherapie, de therapie voor, om, uh, uh, nou, voor wat voor klachten is dat het beste? Dat is heel divers. Dat kunnen allerlei soorten psychische of lichamelijke klachten zijn. En bij psychische klachten denk ik dan aan bepaalde angsten. Als mensen bijvoorbeeld bang zijn om in de auto te stappen, of wel willen autorijden, maar bijvoorbeeld eng vinden om door een tunnel te gaan, of uh, examenvrees hebben, of uh, rouwverlies moeite, moeite hebben met afscheid nemen. ...van een uh, overleden dierbare. Normaal gesproken ga je natuurlijk door een rouwproces heen... ...maar als dat te lang blijft duren... ...dan uh, ik kan hypnotherapie daarbij helpen. En um, er zijn ook lichamelijke klachten... zoals bijvoorbeeld uh, prikkelbaar darmsyndroom, PDS. Dan is er een storing in het uh, maag-darmkanaal. En uh, hypnotherapie helpt daar heel goed bij. Het is een hele effectieve, kortdurende manier... ...om van darmklachten af te komen... Dit is een specialisatie binnen mijn praktijk, uh, okay. waar ik de laatste jaren erg druk mee bezig geweest ben. Dus lu alle luisteraars, alle, iedereen die klachten heeft met PDS, meld je bij Ellen. Is het eigenlijk voor iedereen geschikt of zijn er ook uh, bepaalde doelgroepen waarbij uh, die beter niet hypnotherapie kunnen gaan doen? Over het algemeen is het voor heel veel mensen geschikt. Mm -hmm. Er zijn een aantal contra-indicaties. Bijvoorbeeld mensen die last hebben van psychose, Daar is het niet zo goed voor. Mm -hmm. En mensen die zware medicatie gebruiken. En mensen die heel zwaar depressief zijn. Daar, mm -hmm. ja, daar is dat soms ook wel een contra-indicatie voor. Mm -hmm. Maar het handigste is als ze eerst zich melden, dat ik even met ze overleg en kijk of het een uh, geschikte therapie voor ze is of niet. Mm -hmm. Het is niet zo eens, makkelijk om dat zo 1, 2, 3 te zeggen. Heb je ook wel eens mensen gehad die uh, vliegangst hadden? Ja. En uh, weet je dan ook, uh, zeg maar, nadat ze zo'n sessie bij jou hebben gevolgd, of daar dan de, wat de resultaten daarvan zijn? Uh, krijg je dan ook een soort... Uh, ...bericht daarover te horen... ...of het inderdaad geholpen heeft. Ja, toevallig heb ik laatst een cliënt gehad... Weer ...die last had van vliegangst... Oh. ...en uh, mij gebeld heeft... ...dat hij zo uh, enthousiast was. Dat mooi. Dat hij uh, heel rustig op reis is gegaan... ...zowel de heenreis als terugreis was goed verlopen. Ja, dat was wel heel uh, leuk om te horen. Ja, die kan ook meepraten erover... ...want uh, ik ben ook bij jou geweest. En zoals je weet... Uh, ...nou ja... Onder andere dat ik dit ben gaan doen. Het heeft ontzettend veel mooie dingen. Uh, nadat ik hetgeen wat ik had af te sluiten, afgesloten had uh, op mijn pad gebracht. Ja, heel leuk om te horen. Ja. Dus uh, dankzij Ellen ben je hier nu als een nachtegaal aan het presenteren. <laughs> Onder andere. <laughs> Ellen, ik heb je nog uh, net een moeilijk woord horen uitspreken. Toevallig weet ik wat het is. Maar contra-indicatie, kan je dat mm -hmm. nog even uitleggen voor de luisteraars? Ja, dat is dus als mensen een bepaalde structuur van de klacht hebben... die niet geschikt is voor uh, hypnotherapie. En ook niet voor andere therapieën. Maar bij hypnose geldt dan weer iets uh, extra's... want of bijvoorbeeld mensen met veel drugs gebruikt... als je daar hypnose bij zou gaan gebruiken, dan... En gaat dat onbewuste daar zo mee aan de haal dat je er geen controle meer over hebt. Dus dat kun je beter niet doen. Is dat misschien een hele goedkope manier van hallucineren? Of? Je, je zou in een hallucinatie terecht kunnen komen, ja. Nee. ja. Of dat dan nog zo leuk is, dat is de vraag. Ja, dat is natuurlijk ook de vraag hoe ga jij ermee om dan bijvoorbeeld. Ja. Heb je dat ja. wel eens meegemaakt, dat iemand helemaal uit zijn dak ging? Of, uh, maak je dat niet mee. uit zijn dak ging, maar wel dat iemand mij niet verteld had dat hij aan de drugs was. Mm -hmm. En uh, dat ging op een gegeven moment niet de goede kant uit. Dus daar heb ik wel uh, lering uitgetrokken. Moeten ja. mensen daar ook nog iets voor tekenen bij jou? Uh, dat kan me eigenlijk niet meer zo goed kennen. Nee, kenmeren, maar... ze, ze vullen wel een behandelovereenkomst in. En daar... daar staat ook in of ze ja, medicijnen gebruiken of drugs gebruiken. Dus deze persoon had gelogen. Dus dat, ik neem aan dat het dan ook zijn eigen verantwoordelijkheid is. Dan is het is, ook uh, zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus jij bent daar dan niet ja. aansprakelijk voor, neem ik aan. Nee. nee. In dit je... geval is verder ook niet uit de hand gelopen. Nee, precies. Je bent ook aangesloten bij een vereniging van therapeuten, hè? Ja, want uh, het wordt dus ook gewoon door de verzekering. Dan zo even belangrijk luisteraars thuis. Het wordt dus ook gewoon door de verzekering vergoed. Als je aanvullend verzekerd bent, dan valt hypnotherapie gewoon onder hetzelfde kopje als psychotherapie. Ja, het wordt niet door alle zorgverzekeraars nee. vergoed. En uh, maar wel door veel, steeds Dorfeeën, meer. Ja. En een gedeelte. Ja, of het algemeen wordt een gedeelte vergoed. Klopt. Ja afhankelijk van het pakket wat je is, is hebt. Wordt hetzelfde gerekend als uh, psychotherapie? Ja want daarvan, ja. uh, dat is in de, uh, daarvan is gezegd dat de eigen bijdrage is vervallen dit jaar. Dus je hoeft geen eigen bijdrage meer aan de hypnotherapie valt eigenlijk onder alternatieve geneeswijze. Exact. Oh, dus niet onder de ja. gewone therapie. Nee. Oh, dat is jammer. Sorry, Nee, luisteren. Nou, soms wordt het wel eens als psychotherapie aangegeven. Nee. Ja, maar juist omdat het ook onder alternatieve therapie valt, wordt het toch gedeeltelijk vergoed. Ja, dus dat heeft ook wel weer een voordeel. Ja, ja, ja. Zeker. We gaan naar het volgende nummer, en dat is van Sarvo Anta met uh, Prayer for your drought Breads. Uh, we hebben het eigenlijk al een beetje over gehad, maar laten we het maar even voor eens of altijd uh, vertellen. Mm -hmm. uh, kun je nog iets zeggen over de controle, wat mensen, die mensen bij jou ervaren als ze bij jou in hypnose zijn? Om voor eens of altijd de mensen helemaal gerust te stellen. Ja, het is zo dat als je in trans bent, dat je altijd beseft wat er gebeurt en dat je ook altijd de mogelijkheid hebt om uit de situatie te gaan als je dat zou willen. Dus stel dat er brand uitbreekt of wat dan ook... dan kan jij zo vanuit je eigen wil, uit je stoel, uh, de kamer uit. Dus het is niet zo dat je overgeleverd bent aan uh, iets of iemand. Je houdt volkomen de vrije wil. Oké, okay, dan heb ik nog een andere vraag. En Dan zal ik daarna vragen, vertellen waarom ik dat uh, vraag. Intake, uh, is dat uh, gratis of moeten mensen die betalen? Nee, intake uh, wordt gewoon betaald en berekend. Die ja. wordt uh, betaald. Uh, kun je heel even ongeveer aangeven wat ongeveer de kosten zijn... als mensen bij jou een intake doen en een, uh, ongeveer een sessie? Wat het 70 euro is het per sessie. En de intake is ook een, uh, ook een sessie? Ja, ja, intake is ook een sessie. Want ook in de intake werk je eigenlijk al aan je probleem... door te kijken van wat wil ik bereiken. Je gaat het helemaal formuleren. Je maakt het heel concreet voor jezelf. En vaak begint daar al... Het helende proces. Ja, nou wat ik nog even wil zeggen. Luisteraars, uh, aarzel niet om uh, in hypnose te gaan, want je hebt alles onder controle en het is absoluut niet eng. Ellen, uh, hoe, uh, ik heb het uiteraard zelf natuurlijk ook ervaren. maar kun je nog aan de luisteraars thuis vertellen uh, of dat nog doorwerkt in je dagelijks leven? Ja, dat is ook juist de bedoeling. Hè? Mm -hmm. Het is niet de bedoeling dat je het van het ene uurtje hebt. Ja, Daar ben je dan wel aan de slag. Ja. Maar juist de bedoeling is dat het doorwerkt, waardoor je profijt hebt in het dagelijks leven. Mm -hmm. En daar uh, de dingen anders gaat doen dan voorheen. Zodat je ja. je doel kunt bereiken. Precies. Je, hebt, uh, je werkt ook veel met innerlijk kind. Hè? Ja. Dus het innerlijke kind in jou uh, zeg maar terug te vinden en het weer opnieuw te leren respecteren. Kun je daar nog wat meer over zeggen? Ja, en er contact mee te maken. Ja. He, dat je het voor je ziet en kijkt of je er... of je het überhaupt er contact mee kan maken. Of je het ziet staan. Hoe het naar jou gekeerd is. Of het weet dat jij er bent. Al dat soort zaken. Je bouwt dan helemaal het contact op met dat kind... zodat het uiteindelijk tot een fusie leidt. En je het ik, weer helemaal uh... kan integreren in je systeem. Ja, ik heb het... Uh, het was voor mij echt een openbaring. Ik heb nog steeds een foto van mezelf als 12 jarig meisje naast mijn bed staan die aan een mooie grote bloem ruikt. En iedere keer als ik dat meisje zie op die foto dan denk ik uh, goh wat hou ik toch van je. Ja, geweldig dat ja. je dat doet. Ja. Ja. Werkt stimulerend. Absoluut. We gaan alweer naar het volgende nummer. En uh, het is misschien even leuk om dat te vermelden. Dat uh, het meisje die dat, uh, dit zingt is bekend geworden van uh, de kaasreclame. En is al onbekend als, uh, dat als ze praat, dan stottert ze. Dus laat haar maar zingen, zou ik zo zeggen. Het is Miss Montreal met Just a Flirt. MUZIEK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 Uh, ik neem aan dat jij uh, enige spiritualiteit of spirituele aspiraties hebt... of wat dan ook, dat je in ieder geval op een bepaalde manier naar kijkt. Wat is voor jou spiritualiteit? Ja, dat is een heel breed begrip. Niet zo makkelijk om dat even in een paar woorden te vatten. Uh, ik zal een poging doen. Voor mij is het uh, contact maken met mijn diepste kern. Met wie zo. ik wezenlijk ben. Dames en heren, het gaat even wat mis in de studio. Ga maar, nou, maar door. Schrijf... En om van daaruit, vanuit contact met mijn diepste kern... contact te maken met het grote geheel. En vanuit zeg maar, dat evenwicht wat daarin ontstaat... Uh, de wereld tegemoet te treden. Ja. En te doen wat, uh, wat ik wil doen. Uh, spiritualiteit is voor mij niet iets heel passiefs. Het is ook uh, een, een actie naar de buitenwereld. Ja. Nou, als je het nou heel kort zou samenvatten in één zin, hoe zeg jij wat is spiritualiteit? Dan is het voor mij een streven naar verbondenheid. Oké, okay, mooi. Ja. Wij vragen dat aan elke luisteraar, uh, aan elke gast in ons programma. Misschien uh, <laughs> <Magin laughs> gaan we dat ook nog ja, keer dat, doen. Ja, dat is misschien een goed idee om dat inderdaad ook ja. eens te gaan doen. Nee, we vragen dat eigenlijk aan elke gast in onze uitzending. En uh, iedere keer krijgen we een ander antwoord. Dus uh, heel mooi. Uh, hoe je dat vertelt, absoluut. Dankjewel. Um, wat ik zelf uh, nog heb ervaren toen de tijd dat ik in, uh, in uh, uh, hypnotherapie was, is dat ik ook af en toe in regressie ging. En ik, uh, wat ik heel leuk vond, is uh, naar vorige levens uh, gaan. Uh, het leuke is dat je dan ook uh, klachten tegenkomt in het huidige leven... die blijken gewoon uit het vorige leven te komen. Daar heb je dus helemaal geen, geen idee van. Zo ben ik bijvoorbeeld ooit eens uh, in een vorig leven aan het Franse Hof. Ergens rond 1700 zijn mijn ogen uitgestoken... omdat ik uh, nou zeg maar een, een matresse was van een of andere edelman aan het hof. En ja, uiteraard ook toen werd het al op de vrouw gebodvierd. Dus toen zijn mijn ogen uitgestoken. En nog steeds als iemand nu bij mij in de ogen... Uh, Komt, hè, dus in een dus wijst of een beetje zo, dan heb ik er nog steeds heel veel last van. En toen ik dus die, of had ik eigenlijk vooral, en toen ik die sessie had gehad, toen is dat veel minder geworden. Ja. Doe jij dat ook, die, dit soort uh, regressies? Uh... Ja, en dat is een mooi voorbeeld wat je noemt. Want het is toch eigenlijk een hele vreemde reactie die je dan hebt. En die je dan ja. eigenlijk helemaal niet kunt plaatsen. En juist dat soort klachten is ook zo, juist zo goed voor hypnotherapie. Ja. Ook bepaalde angsten. Mensen kunnen soms bijvoorbeeld bang zijn voor paarden... en dat helemaal niet kunnen plaatsen. En dan in een regressie blijkt waarom dat is. Ja. Omdat ze ergens in hun vorig leven onder de voet zijn gelopen door paarden... of iets dergelijks. Maar hoe bepaal jij nou of een klacht uit dit leven komt of uit een vorig leven? Dat kan ik niet bepalen. En dat staat ook niet vast. Het is een beleving. Ik kan wel soms, heb ik een gevoel van... nou, dit zou een vorig leven kunnen zijn... Of ik denk van, nou nee, dit is voor mij echt heel symbolisch voor, voor de klacht in het dagelijks leven. Maar dat, je kunt het nooit echt zo zeggen, dit komt uit een vorig leven. Want ja, die zekerheid hebben we niet. Nee. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar niet voor openstaan, hè, voor een vorig leven. Ik denk dat je dat ook wel uh, een beetje aftast bij de mensen. Want ik kan me voorstellen als iemand daar niet voor openstaat of daar niet in gelooft in een vorig leven... Dat jij dan niet gaat zeggen tegen iemand van, nou dat, uh, dat jij bang bent voor paarden komt uit een vorig leven. Nee, maar je, je gaat kijken naar de angst die iemand ervaart. Ja. En die, die angst ga je helemaal uitvragen tot de emotie die daaronder zit. En de, de, de eerste keer dat ze die emotie hebben ervaren, mm -hmm. dan ga je terug in de tijd. En Dat kan zijn dat het een ervaring is uit dit leven. Maar het kan ook zijn dat het iets is uit hun vorig leven. Dat weet je van tevoren niet. Dat kan je niet sturen. Nee, ik ben dus iemand... sceptisch. Sommige mensen. Nee, als mensen dan ja. niet zoveel hebben met hun vorig leven, zullen ze dus daar waarschijnlijk ook niet zo gauw terechtkomen. Nee, precies. Dat heeft allemaal met elkaar verbindingen, ja. zeg maar. Maar ja. mensen die naar hypnotherapie-praktijk komen, hebben over het algemeen wel een wat, wat bredere kijk daarop. Ja. Zijn daar wel meer voor open. Precies. Ellen, de tijd uh, zit, er, uh, zit er alweer op. Uh, ik heb ontzettend genoten van je inbreng. En ik denk dat het ook voor de luisteraars een stuk duidelijker is geworden. Dat de waas van hypnotherapie wat uh, nou, uh, helder is geworden. Ja, als de mensen al zo'n waas hadden. Hè? Want als ze al hadden, is ja. Spiritualiteit is hot momenteel en veel mensen staan gewoon open voor allerlei therapievormen. Ja, ja zeker. We gaan uh, luisteren naar het volgende nummer. Dat is Alicia Keys, Superwoman. seems complete Dames en heren, we gaan nu naar de agenda van de omgeving. Op uh, maandag 24 november is er een lezing over kosmische energie door Ingrid Verhoef samen met haar zus Sylvia. En de lezing wordt gehouden in Villa Terrapanache aan de Dr. Schaapmanstraat 3 in Zandvoort. Op woensdagavond 26 november start de cursus Naar het hart van de communicatie. In deze cursus komen aspecten van speaking circles aan bod... Er wordt veel geoefend en daarnaast komen veel elementen naar voren ten aanzien van een één-op-één communicatie. De cursus is in Amsterdam en wordt gegeven door Stef de Beurs, die we ook vorige week in onze twee weken geleden in onze uitzending hadden. Op zondag 7 december is er de kerstworkshop Jantra schilderen in Haarlem op het Tennispark Eindenhout, gelegen aan de wagenweg. De workshop is van 1 tot 5 en dat alles onder het genot van thee en een lekker hapje. Dan op zondag 14 december is het uh, kerstevenement van uh, Nicky's Place in Haarlem. En het begint om 12 uur, duurt ook tot 5 uur. Al, uh, al deze informatie kunt u overigens teruglezen op www.inspiratieradio.nl. Dan hebben we nog op maandag 15 december in uh, Villa Panache een lezing. Plus een mini-workshop van Marcel Zwart over de Voyager Tarot. Oké, okay, tot zover de agenda. En dan gaan we weer afsluiten met een prachtig nummer. Swim with the Dolphins. Dames en heren, wij gaan nogmaals onze gast bedanken. Bedankt Ellen voor je komst. Dankjewel voor de uitnodiging Christel. Geweldig, dankjewel. En we willen ook onze team van techniek bedanken. Herman en Rob, jullie zijn fantastisch. Bedankt voor jullie inzet weer. Onze volgende live uitzending is op zondag 14 december. En dan hebben we René Koken en Marianne Kruisweek uit Amstelveen in onze uitzending. En dan gaan we het hebben over een van de nieuwste trends. En dat is mindfulness. Na uh, gaan we nog lezen over de wijsheden van Einstein. En daar gaan we mee beginnen. Richard, de eerste is voor jou. Ja, Christel. Um, nou, een mooie uitspraak is... Het mooiste wat we kunnen meemaken is het raadselachtige. Daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort. Probeer niet om een succesvol mens te worden... maar probeer liever om een waardevol mens te zijn. Alles moet zo simpel mogelijk worden, maar niet simpeler. Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht. Het kan alleen bereikt worden door middel van verstand. Als we wisten wat we deden, heten dat geen onderzoek. Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond. Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven. Doen of niets een wonder is en doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier. Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden van verleden, heden en toekomst een illusie is. Een grote sprong voorwaarts in de wetenschap is altijd het gevolg geweest van een ongekend stoutmoedige verbeeldingskracht.